1 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vicekanselier van Oostenrijk, Strache, is per direct opgestapt. Hij is ook geen partijleider meer van de rechtspopulistische FPE. Dat is de uitkomst van overleg tussen Strache en kanselier Koert... over een omkoopschandaal waarin Strache verwikkeld is. In de media waren beelden opgedoken uit 2017, vlak voor de verkiezingen. Strache sprak met een vrouw die familie zou zijn van een rijke Rus. Ze beloofde hem steun in ruil voor overheidsopdrachten. Volgens Strache was het een privégesprek, maar hij vindt wel dat hij fout zat. Kanselier Korts van Oostenrijk komt later vandaag met een verklaring. Of er nu nieuwe verkiezingen komen is onbekend. In Amsterdam is een man van 26 overleden na een schietpartij in een parkeergarage in het centrum van de stad. Na tips van getuigen kon de politie vier verdachten aanhouden, drie mannen en een vrouw. De aanleiding voor de schietpartij is nog onduidelijk. De politie in Amsterdam is op zoek naar getuigen. Zangeres Sarah Bettens van de Antwerpse band Case Joyce is bezig man te worden. Bettens krijgt al ruim een maand medicatie en heet nu Sam. Bettens komt zelf met het nieuws in een video. Ik ben er vorig jaar achter gekomen dat ik transgender ben. Ik ben het altijd geweest, maar ik weet het nu pas. Bettens wil veel van zich laten horen en hoopt dat er meer steun en acceptatie voor transgenders komt. Het kabinet vindt het onwenselijk dat grote internetbedrijven als Google, Apple en Facebook zo'n dominante positie hebben. Dat belemmert de komst van nieuwe ondernemingen en beperkt de online keuzevrijheid van consumenten. Staatssecretaris Keizer praat erom met andere EU-lidstaten over maatregelen op Europees niveau om de macht van de techreuzen te beperken. Het weer nog, van tijd tot tijd zon. Vanmiddag mogelijk af en toe een bui. Met een kleine kans op onweer. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen geregeld zon. Opnieuw kans op een enkele bui. Mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het langzaam rijden op de A4... naar de richting Amsterdam tussen knopende De Hoek en Hoefdorp. Over twee kilometer met vijf à tien minuten vertraging. Dat heeft te maken met de werkzaamheden.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 Goedemiddag luisteraars. Wij zenden en zijn te gast in restaurant La Course op het circuit. Daar zenden we ook vanuit, live uiteraard. Want uh, we zijn bezig zoals u ongetwijfeld weet en gehoord heeft in Zandvoort met de Max Verstappen dagen. Oftewel de familie, Jumbo familiedagen Driven by Max Verstappen. Mooie naam. Um, opening was uh, uitgezocht door Kordraai, <coughs> Zou niet van mij geweest zijn. Black Eyed Beast. Black Art piece, wel, U kent ze wel, enorm populair. U hoort nu Gerry Loogman? Nou, Gerry is al een tijd geleden hoor. Nou, Gerr? Nee. Ja. Ik, ik ken hem nog van klein hoor. Een kleine jongen. Gerr Loogman. En uh, aangeschoven is ook uh, Dolly de Pierik. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Nou, we gaan er gezellig een uurtje muziek maken uh, en, en radio maken. En Jan Lammers komt nog langs. Ja, we zijn afwachting van Jan Lammers. Ja. Ja, die hebben natuurlijk het een en ander vragen na afgelopen week, uiteraard. Ja, ja, en ik ja, geleid ja. dat hij wil komen en ook kan komen. Ja, het is, hij heeft er ongetwijfeld ook druk op zo'n dag als vandaag. Het is eigenlijk uh, zijn grote sponsor uh, uh, van Eert, die uh, hier eigenlijk de grote man is van Jumbo. En die laat uh, ook uh, Max Verstappen Stappen dan rijden met zijn hele team. Geweldig initiatief natuurlijk. En, uh, <tie> en wat er weer? En wat een feest. Het is hier. Geweldig. Ongelooflijk. En het is druk. Blije mensen. Iedereen kijkt vrolijk. En iedereen heeft er zin in. Ja, Het is echt een, een, een, een bijzonder leuke... Ga dan, Joop. Hey. Sla maar even op z'n rug. Ja, ik heeft het even slecht, uh, lieve luisteraars. Maar, uh, het het, het hij gaat, gaat hij een uur lang door. goed als hij aan de kant zit. Kan, dus ja, daar ja. ziet hij een microfoon in. Dan, uh, dan moet ik babbelen en dan, dan gaat, gaat het niet griebelen. goed. Nee, goed. Uh, we gaan uh, heel eens, uh, even muziek doen. We wachten op Jan Lammers uiteraard. Die gaan we dan even doorzagen. Cor, uh, jij hebt uh, van mij een stikje gekregen. Ja, het eerste nummer. Nee, maar een ijsje. Oh. Het eerste <laughs> nummer is... <laughs> Cosby, Still, Ness Jong. Cosby, Still, Ness Jong. Met... Van het album Deja Vu. Deja Vu. Déjà -vu. En dan het carry On. Carry On. Ja, <laughs> leuke muziek. Goeie Crosby, Crosby Still, Ness Jong. Van uh, Deja Vu. Met Carry On. morning, I woke up and I knew it oh, was a new day, a new way, a new life. Van het prachtige album Deja Vu. Uiteraard van Crosby, Sales, Nessie, Jong. En uh, die samenwerking is eigenlijk ontstaan vlak voor het grote Woodstock Festival. Want daar hebben ze ook samen opgetreden, hè? Dat weet ik, ja. Ik was er niet bij. Nee, helaas. Dat Hela. was <laughs> we wel waar. Maar wel, de film hebben we zeven dagen achter elkaar. toen is uitkwam niet ja, ja, ja. Iedere avond gezien. Ja. Maar weet je waar we wel bij geweest zijn? Bij de Jumbo... Uh, Helemaal niet Nee, Daar zitten we nog bij. Zelfs. Oh, Daar zitten we, zelf nog daar zitten we zelfs nog bij. We dus zelf bij Max Verstappen. Ja, we, we, we zit zitten... toch wel wat aan de hand hier. Uh, uh, uh, ja, dat lijkt me zo. Dus toch wel. We hebben een heel programma voor ons. Een uh, uh, neus gekregen. En dat moet nu bezig zijn. De FMX Forever. Het, het zegt mij helemaal niks. Maar ik denk dat het leuk is. Nou ja, ik denk het ook. En straks, maar straks komt de Ladies GT Race. Willem van Densen. De autosportjournalist van CFM. Ja, Ladies GT Race, een initiatief van uh, Jumbo om uh, bekende Nederlandse vrouwen ook eens te laten kennismaken met de uh, raceactiviteiten uh, hier op uh, circuit Zandvoort. Er zijn een aantal uh, bekende Nederlandse vrouwen die daarin actief zijn. Er zijn ook een aantal uh, medewerkers ja, van zag, Jumbo uh, aanwezig. Ik zag die meid van Panier staan bijvoorbeeld. Ja, Romy Montero zit erbij. Ja, de Sandra Schuurhof. Sandra Schuurhof, uh, daar wil ik even iets over uh, vertellen. Ja. Ja? Gisteren hebben ze al een uh, vrije training gehad. Uh, de dames hebben eerder uh, trainingen gehad, onder andere op Assen, ook hier op Zandvoort. Uh, nou, Sandra Schuurhof, gistermiddag in de Mastersbocht uh, ja, raakte ze toch enigszins de weg kwijt en ging hard uh, van het circuit Met een hoop uh, schade als gevolg. Oh. En zij Flinke ook? schrik, maar zelf uh, niets. En als ik het net uh, goed gezien heb, gaat ze zo dadelijk ook uh, van start. En uh, uh, wat ook doen we voorstellen? Gaat dat hard? Wat voor auto's zijn het? Nou, het zijn uh, allemaal hele kleine autootjes, van die boodschappenautootjes. Uh, oh, allemaal de, de, de, de, de Toyota Aiko, de Citroën C1 okay. en, en de Peugeot 107. Allemaal van die kleine boodschappautootjes. Ja, ja. Allemaal in de kleuren van What's Jumbo. Going, ja. En die gaan uh, straks ook een race. Ze hebben geen kwalificatie gehad. De startopstelling uh, wordt gelood. En oh, ze ge gaan zo dadelijk duidelijk gaan uh, oh, starten. Dus ja, het 1 uur zouden beginnen ja, precies. en dus uh... Kijk. Nee, nee, nee, die dames niet. Dus nu zijn het de... Ja, de, driften. De, ja, ja, ja, ja. Nee, dat zijn de auto's. Ja, dit zijn de auto's. Ja, ze, okay, die naar de startopstelling nu... ja, gaan voor ja, ja. de ladies GT race. Ja, grappig, grappig, grappig. Ja, die hebben training gehad van uh, bekende autosporters. Ja, die vorig teken. jaar is ze ermee begonnen, geloof ik, hè? Ja, vorig jaar is ze ermee begonnen. En uh, onder andere uh, Frans Feurus, Bij jou ook wel bekend. Ja, ja, ja, uh, begnadigd ja. uh, talent. Ja, zeker. Uh, en die heeft uh, de dames getraind. Marcel Dekker. En nog wat... Uh, autosportcorifee hebben zich daarmee bezighouden en hopen... Die hebben ze dat dus het... getraind en, en, en uh, voorbereid op, op een race. Ja, op, op wat er allemaal te wachten staat. Moeten ze ook een soort van examen doen? Want je moet toch weten wat de vlaggen betekenen en dat soort dingen allemaal. Ja, precies. En dat is alles wat ze in dat voortraject uh, hebben geleerd. Ja, ja, ja. Dat ze in ieder geval weten wat een gehele vlag betekent. Ze hebben, niet echt, ze hebben betekent. niet echt een racecentie gehaald. We moeten halen. Nou, in principe hebben ze daar ook een uh, examen in moeten doen. En ja, daar is iedereen uh, dan voor geslaagd. En die mag hier aan uh, meedoen. Uh, bekende Nederlanders, uh, die worden gevraagd neem ik aan? Of... Ja, die worden gevraagd. Uh, en, je zegt, en Robert, Jullie noemden er net al een uh, paar op. We zien onder andere ook uh, Do, een uh, zangeres die aanwezig is. Kim Korter. Ik weet niet... Uh... Ja, maar presentatrice, het zanger is ja, ik ook, ken toevallig uh... die Roberta Pannier die zit dan bij 24 Kitchen, dan kijk ik nog wel eens een keer hè? ja precies uh, dat die, is oude vak het is toch... die uh, tv-kok uh, ja. in, kok, kok ja. Ja. Ja. Nou, hey, uh, 17 auto's, is dat een groot veld? Ja, en uh, voor een uh, veld vol met beginnelingen in de autosport, zeker uh, natuurlijk. Want hey, is, uh, we, weet je toevallig hoeveel ronden ze gaan rijden, Wim? Uh, het aantal ronden, uh, is, ja, het is een beetje afhankelijk van Kom tijd. Het, het is op op op bus. Gaat, oh, dan gaat dat de bus langs wel. met uh, Max Verstappen. Max en ze rijden, in principe rijden ze achter dacht ik. Maar okay, ja, het okay. kan dat er een gele vlag, safety car, en dan is ja, het een ja, bepaald ja, tijdstip ja, ja, wat er gereden ja, ja. wordt. Verwacht ja, je ja. nu weer een gele vlag? Nou, ja... <laughs> er zijn 17 auto's op de baan, die gaan uh, alle 17 door een bocht. En dat doen ze dan achterom. Ja, dat is uh, ja. zeg maar 120 keer de bocht. En je ziet niet één keer dezelfde lijn die uh, gehouden ja. wordt. Dus dan krijg je nog wel eens. Ik denk dat de safety car. Nou, ik hoop het niet eigenlijk. En het zijn kleine hoedertjes. In principe de snelheid is niet uh, dermate hoog. Maar gisteren ging het toch eentje... Ja, maar, ja, ja maar dat vanaf. heeft uh, minder met snelheid dan met rijkwaliteiten uh, te maken. Ja. <laughs> ja, ze hebben wel allemaal goede rolbeugels. Ze en, en, uh, oh, nou, ja. zitten goed, goed, goed in de riemen. Allemaal een dikke helm op. Dus wat dat betreft... Uh... Ja, een dikke helm op. Gisteren, aan het begin van de... Een vrije eerste training. Een van de dames, ik denk dat het een stuk zenuwen was, die wou de baan op en die was vergeten er helm op te zetten. Ja. Dus dat geeft al een indicatie. Ja. Van, en ik weet nog precies wie het was. Het zegt me niks. Volgens mij was het een van de jumbo-medewerksters, Desray Manders. Misschien dat jullie nee, dat de als bekende. Oh, een zangeres. Ja. Nou ja, die ja. was dermaat uh, gespannen ja. Ja, nu, nu, nu, en dus zenuwachtig. Dus dat je kwam meestal ze... in de studio een koptelefoon op. A, te laat kwam en B, toen de baan op wou, zonder helm. Ja. Dan hebben we daarna, uh, hey, dat vind ik heel interessant, een race uh, van de VIA WTCR. Ja, dat is eigenlijk het wereldkampioenschap uh, Tour ja. En dat is een uh, hoogstaand uh, kampioenschap. Ja, vorig jaar is dat eigenlijk te zielen gegaan. Het was, was een, een, ja, een race voor... geworden met, met, met tien auto's, geloof ik. Ja, wel? en nu hebben we een groot stadveld waar ook uh, autofabrikanten in geïnteresseerd zijn. Nou, daar rijden hele bekende namen in mij, uh, om te noemen Acusto en Andy Prio, uh, voormalige DTM-coureurs. Uh, ja. uh, maar ook Nederlanders? Er rijden drie Nederlanders in mee: uh, Niels Langeveld, Correo, ja. Tom Coronel en uh, Nick Katsburg. Nick. Kartsburg. vorige week waren ze in Slowakije. Slowakeiën, wist hij drie keer, want ze rijden drie races ja. uh, per weekend. Ja. Pool uh, te veroveren, had wel veel pech, dus ja, de eindresultaten waren iets minder. En Niels Langeveld die heeft het eigenlijk vorige week het best gedaan, want die eindigde in de laatste race als vierde. Coronel, daar, die rijdt al heel lang mee in het WTCR. Ja, Tom Coronel, die is, uh, voorheen was het WTCZ, nu WTCR, en die doet al uh, sinds een eeuwigheid mee. Het kampioenschap gaat ook over de hele wereld. Ze gaan naar China, Macau, uh, ergens Saudi-Arabië, Marokko, noem maar op, en, en nu Zandvoort is dus een stoppen, van uh, de ja, oké. Okay, ja, okay. uh, <coughs> Wat ze ook doen met deze klasse, en dat is... Ja, voor de race-liefhebber wel het circuit bij uitstek. Ze gaan uh, volgende week of de week daarna naar Duitsland, naar de Nürburgring. Maar dan niet het Grand Prix circuit, nee, maar nee. het Noordslijven. Nou, ja, dat ja, ja, ja. is een uh, geweldig iets. Ja, ja. Uh, maar je, je merkt wel, want uh, uh, uh, ik hoorde de podcast van, uh, van Olaf Mol. Uh, die had wat uh, interviews met bekenden... Coureurs die hier gereden hebben. Uh, en die zijn al, allemaal nog zo enthousiast over dit circuit. Dat is wel heel bijzonder. Omdat het juist een duinencircuit is. Juist omdat ja. het uh, in de natuur ligt... en het een, een, soort, een soort natuurlijke glooiing heeft. En, en, en niet, niet uh, door, door mensen... En het is old school, hè? Dat is ook heel belangrijk He? tegenwoordig. Old school, zoals dat heet. Ja, het is old school, ja. ja. En je, ik denk dat je ook serieus moet kunnen rijden... om hier... Uh, uh, uh, wat te, wat te presteren. Ja, precies, dat stuk waar we hier eigenlijk op uitkijken, hun op <laughs> richting schijfelak. Ik weet niet of je wel eens uh, ja, ja, ja. daar gereden hebt of meegereden. Nou, dat is geweldig iets. paar uh, uh, snelheid. Uh, vols, gas kom je naar boven, ja. hun rug op en, en je ziet niks. Maar je weet niet waar, waar, waar die weg naartoe gaat. Nee, als je boven aan het schijflek, uh, Ja, dan nou, kijk je eigenlijk de lucht ja. in en je ja. moet naar beneden ja. uh, een bocht in. Als je het weet, dan weet ik Ja, natuurlijk. Het verandert niet, denk ik. Nee, maar het geeft wel een geweldig gevoel. Wim, die auto. Diverse uh, uh, fabrikanten, zei jij. Um, wat, is, wat, wat voor in inhoud heeft zo'n auto? Je bedoelt uh, qua cilinderinhoud? Ja, uh, technische gedeelte ben ik niet zo in thuis. Maar ik weet wel dat... Fabrikanten zoals Audi, uh, die doet er veel geld in. Hyundai, uh, die doet er ook heel veel mee. En we hebben een nieuw automerk eigenlijk, uh, wat uit China afkomstig is. Dat is de Cayenne Racing Link. Uh, nou, daar rijdt onder andere Ivan Muller, ja. meervoudig meervoudig ja, ja, ja. toewagen. Andy Prio en uh, Ivan uh, Erlager. Die, die laten meteen die portemonnee en, zien. En, dat, die ja. doen het ook beren goed, want de eerste vier startplaatsen voor de race... ...die worden ingenomen door die auto's. Uh, Kijken we even naar de Nederlanders voor die reis die straks gaat komen. Beste Nederlander was Nicky Katsburg die 11e gekwalificeerd was. Op een 19e plaats Niels Langeveld. En iets daarachter nog op plaats 21 Tom Coronel. Hoe groot is zijn startveld? Het startveld is 26 auto's, op de achterste plaats zien we Thiago Montero terug, okay. Portugees, ex-Formule ja, ja, 1-rijder ja, ja, ook nog. Ja. ja, die gingen vanmorgen ook af in de ja. Mastersbocht. Dus. En dat, dat was de kwalificatie vanochtend? Ja, ja, in ja, de kwalificatie. Ja, okay. ja. Dus die zal er in haar huis moeten doen? Ja, die zal... Hé, uh... hey, die drie merken die nog over waren in, de, in dat WTCC, um, doen die nog mee? Uh, Chevrolet, uh, Honda... En wat hadden we nog meer? Nog... BMW hadden we daarin, ja. Die zijn hier niet actief. De eerste twee die je ook noemde. Honda is nog wel actief hier. En daar vinden we terug Estreban Cuari. Een Argentijnse Heel groot talent was dat ook. Stond ook op de rand van Formule 1. En Montero rijden voor de honden. Oké, okay, we gaan even in afwachting van Jan Lammers. Gaan we nog even een beetje muziek draaien, hoor. Wat heb je? Ik ga veel ja, dat ja. ja. is een hele goede verhaal. Ik hoor een heel... album. Leuke uh, liedjes. Waar had je? Cripple Creek. Wat zei je? Sorry. Cripple Creek. Oké Brick Ik kan je niet drukelen van alles open. Had jij nou vanmorgen uh, vanaf uh, Pet <coughs> Belde jij hier naartoe of belde ja. hun jou? Uh, nee, ik bel dan hierheen. <coughs> <coughs>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 Wij zijn nog steeds in de restaurant Lacours tijdens de Jumbo Familiedagen, driven bij Max Verstappen. Prachtige naam. En het is ook helemaal te gek hier. Ja, het is echt prachtig waar. weer. Iedereen loopt ook uh, enorm te genieten, zoals ik dat uh, nu hier vandaan kan bekijken. En het is drukker, hè? En het is hartstikke druk. Ik denk wel, nou. Jij zijn net een, een, een, een 50.000 mensen. Ik denk dat het er nog wel meer kunnen zijn. Ja. Ja. En iedereen heeft het uh, bijzonder naar zijn zin. En dat, uh, dat, uh, ja, dat is leuk om te zien. Ja, en wat mij opvalt bij dit soort dingen, als het bij het voetbal zou zijn, dan is het vergeven van de politie. Ja. En hier is het niet nodig. Nee, ik zag één agent in de pix op een fiets. Ja. Die zat alleen maar. Die, zat alleen maar toch ah, die kan het toch net managen. Ja. ja, dat is toch geweldig? Nee, er hangt inderdaad een uh, totaal ontspannen sfeer. Ja. Mensen zijn allemaal heerlijk relaxed. En uh, genieten van alles wat er geboden wordt. Dat vind ik sowieso gaat... wel. Het verschil tussen uh, uh, autosport. Want ik ben nog eens naar uh, uh, Nürburgring geweest. Op een tribune. En dan uh, uh, was nog in de tijd van... Uh, de, uh, het Schumacher en, en, en je kent het al. Ja, ja, ja. ja. de, de mensen die Schumacher leuk vinden zitten daar. Dan heb je Hakkinen. Ja. Die vinden zitten dan Maasje. En dan zitten, daarnaast zit zitten er nog een Engelse. Voor de ja, ja. En iedereen staat op als hij langskomt. Ja, en iedereen heeft er pret in en plezier in. Ja, een mooie en, sfeer. Prachtig ja, mooie sfeer. Is, is, is. Dat gaan we hier ook weer krijgen. Hè? Volgend ja, jaar. Dat, we, dat hebben we nu al. Kijk, ja, maar... de meisjes weer langs. Ja. De jumbo meisjes. Oh ja, ja. De, de, de Ladies Cup, die gaan zo meteen van start. Ze houden nu in. Ja. Gaan naar een startplaatsen. Gaan rijden, hoor. Ja, ze gaan zo meteen racen. Ja. Dit is het was de opwarmronde. Ja. Nou, we zijn benieuwd. We, ja, kunnen, we, we, kunnen staan, staan, we kunnen het helaas hier niet volgen. De, de laatste twee staan bij ons voor de deur. Voor onze ja. snuffert. <laughs> gaan we dat even meenemen? Ja, dat denk ik wel. Dat zal niet zo gek lang meer zijn. Want alles staat stil nu. En dan zal zo meteen het licht op rood gaan. Alle lichten op rood. En dan zullen ze weg zijn. Ja, daar gaan ze. Ja. Goede start achterin. Ja, voorin kunnen we het niet zien Zie natuurlijk. je Willem zwaaien? Ja. <laughs> Willem zwaait ze uit. <laughs> Volgens mij zaten ze niet op te letten, Willem hoor. Ze zagen nee, al ziet. Okay. Nee. Een <laughs> beetje gefocust op de weg. <laughs> nou, da, dus toen net over de WTCR. Nee, hoe nou? Ja, WTCR. Ja. De, ik zie hier staan dat die morgenochtend weer een kwalificatie hebben. Ja, de klokken hebben drie races. Uh, en daar wordt ze op... gaat, we gaan dus niet uh, de, de, de omgekeerde acht doen? Nee, uh, dat, uh, dat is niet meer. Bij het WTCC hadden we dat uh, ja. in het uh, verleden, dat uh, reversed crit. Uh, ja. ja. Maar wat is het verschil tussen WTTCR en WTTC? Nou, de WTCR is eigenlijk de, WTC. de opvolger uh, van de WTCC. De WTCC, WTC. de, WTC, de belangstelling werd zo uh, een stuk minder. Dat, en je had al uh, uh, TCR-races in heel Europa. En waar staan dat voor? Touring Car, Tour, touring car Racing. Ja. Ja. En dat is nu een wereldkampioenschap uh, geworden. Je hebt ook in diverse Europese landen heb je ook nog een uh, TCR-kampioenschap. Ja, ja, ja. Engeland, Duitsland uh, en dergelijke. Maar dit is wereldwijd. ja. ja. Ja, maar dat was de WTC ook. Ja, dat ja was ja, dat ja, ook, ja ja. ja. ja, ik vond dat... In het laatste, op het laatst was het eigenlijk uh, voorspelbaar. Het, het, was, het zijn bijna allemaal... ...stratencircuits. Waar ze Veel brengen. al wel, ja. Ja. ja. En dat is moeilijk inhalen. Hier is het een andere zaak. Ja. Wat je wel uh, ook ziet in het uh, WTCC... -R, ...dat was in het WTCC ook. Uh, er wordt flink... Uh, ...met de koevoet uh, gereden. Zullen we maar zeggen. Lekker duwen. Ja. Ja. Ja. Daar... Uh, ja, dat er een auto zonder schade terugkomt aan ja, het eind van de race. Dat kan dat, niet. Dat, dat dat heeft dan niet hebben ze aan. stilgestaan uh, overal. Is het anders straks hier op Zandvoort? Sorry? Wordt het, wordt het anders op Zandvoort als ze hier gaan rijden, uh, racen? Nee, dat denk ik niet. Het is nee? ook een uh, moes van uh, rijders. Er zitten rijders bij... Uh, die uh, ja, de 50 al gepasseerd zijn. Maar er zitten ook uh, binkjes bij van een jaar of uh, 19. Ja, en met met, met, de, met, je met elkaar uh, met de, de ervaring en de jeugdige... Dit, dit de is of om... de rond achter, huppet even gaan met die ongel. Wat ja. ik wonderlijk vind, is dat er veel ex-Formule 1 gasten tussen zitten. Ja, die zit er ook. En, uh, vergis je niet, er zijn hier een aantal jongens in die WTC. Nou, die verdienen daar een aardige boterham mee. En als uh, Autosport zit je in het bloed en heb je Formule 1 gereden... en je bent eruit geramd. En je kan in een andere klasse terecht. Ja. Ah, dat blijft leuk natuurlijk. En als je dan daar ook nog een leuke boterham mee vindt. Ja, ja waarom het, zou je het niet ja, doen? Ja, ja. Je ziet het bij de Chinezen: die hebben dan een nieuwe auto. Ja. Die moet meteen bekend worden. Dan kopen ze gewoon goede namen? Ja. Grote namen. Ja, dat zijn grote namen die daar rijden. En ja. En ze halen nog succes ook. Tenminste ja, ja. hier op Zandvoort de eerste vier startplaatsen. Ja. afwachten of ze alle vier de finish halen. Maar ja. in ieder geval, ja. ja. En je hebt succes en je race en je verdient er een leuke bodem aan mee. Ja, wie wil ja, ja, dat ja, niet? Vol, volgend jaar op Zandvoort, wat, wat, wat verwacht jij ervan? Wat ik gewoon verwacht. Ja, dan blijven we altijd koffiedik kijken natuurlijk. Ja, en niet, niet, niet wie er uh, wint, maar gewoon wat. wat... Hoe, hoe ontvouwt dat zich in Zandvoort? En, en... Ja, dat moet uh, op een geweldige manier uh, gaan, natuurlijk. Kijk, uh, ik kom van Zandvoort. Uh, we hebben de Grand Prix jarenlang meegemaakt. Van uh, klein jochie tot uh, ja, in de dertig, uh, zal ik maar zeggen. En ja. ieder jaar keek je er naar uit. En ieder jaar leek het een mooier en groter verstijnt uh, te worden. En, uh, dit keer uh, moet dat helemaal. Uh, maar je uh, je Ja, maar Je kan het niet meer vergelijken. Nee, nee, nee maar wel. Toen, maar toen de tijd waren de coureurs aanraakbaar. Je kon heel makkelijk aan de pitsgaard komen. Ja. Je kon met ze babbelen. Nu worden ze allemaal afgeschermd. Ik heb, ik heb een vriendin. Nou, niet mijn vriendin, maar ik heb een vriendin. Althans, de vriendin van mijn vriendin. En die heeft nog met James Hems gezoend. Ja, nou, dat kon toen. Ja, welke vrouw niet, zou ik bijna zeggen. Ja, maar dat was inderdaad, dat scheelde. Mijn ouders, die hadden, of mijn vader had toen een strandbedrijf. Ja, ja. Hè? En daar werd toen ook een keer... dat was nog in de tijd van Nicky Lauda en dergelijke... werd er samen met Ton Spee... organiseerde ze een hele grote barbecue... voor alle uh, coureurs en aanhang. En dat kwam dan allemaal naar het strand toe. Maar ja... Dat werd, dat werd ook niet afgeschermd. Iedereen kon gewoon ja, ja. zo erbij komen ja, ja. en ernaast gaan zitten. En ja. dat gebeurde dan ook. En er ja. gebeurde dus in feite niks. Het bleef gewoon gezellig. Ja. Ja. Ja, maar Het was die, allemaal heel toegankelijk ja, en heel onschuldig. toen wij nog een Grand Prix uh, die Hunt inderdaad gewonnen heeft hier. Nou, de uh, zaterdagavond uh, om drie uur in de kerkstraat uh, ja. ladder zat nog. Nou, <lacht> dat kan niet meer tegenwoordig. Nee, <lacht> <lacht> dat dat kun je, ja. je wel vergeten. Waar zouden de, de, de coureurs gaan, sla, gaan slapen? Is dit Amsterdam of, uh, uh, uh, uh, nou ja, dat is tegenwoordig uh, luxe uh, vervoer uh, Am Am voor hotel, die uh, gasten. Nou, opties ja, zoals in Zandpoort, uh, Duin en Kruidberg. Uh, ja, uh, Noordwijk, uh, uh, dat bekende uh, hotel waar de uh, voetballers uh, in. Ja. Ja, uh, ja, want hoe zit het? Uh, er dus, waren toch op een gegeven moment ook ooit plannen om hier in het binnencircuit een groot hotel te gaan plaatsen. Heb ja. jij daar nog wel eens wat van gehoord? Ja, hebben maar daar dan... krijg je dus geen toestemming voor. Nee hè, dat is natuurlijk natuurgebied natuur, waar natuur, uh, niet aangekomen dan wel... Mag... Oh, dan gaan de dames voorbij. Die ja, het... ja het... gingen ging ze voorbij. Ja? ja, ze gaan best hard. Ja. Goed, maar ja. er zijn er twee die maar zitten ik, echt... Zo rijk ook in mijn pannen. <laughs> hey, Oké, okay. ik is wil nog even nog iets anders ja, uh, aan je vragen, Willem. Er is een nieuwe klasse in Nederland. De Mazda... Uh, de MX-5. MX-5. Ja. Vertel. Die hebben eerder... Actief gezien die uh, klasse hier. Uh, eerder vandaag. De race gewonnen door uh, Marcel Dekker. We hebben alle MX5, maar dan de wat oudere modellen. Uh, ja, in de die doen in de DNRT mee. Ja. Dit zijn de nieuwe MX5's. En uh, ja, daar was dit weekend, of is dit weekend, het eerste uh, raceweekend uh, voor. Het... Onder auspicie van uh, Mazda Nederland. En uh, Hoe is het de het raadjes die daar regelt dat allemaal. Hoe is dat gegaan? Want het nou, zijn nieuwe auto's. Ja, nou dat is op zich uh, prima gegaan. Uh, ook een gastrijder erbij, Michel Bleekmolen. Leuke gevechten hebben we gezien. We hebben een paar jongens die daar actief zijn. Die komen uit die uh, oudere Mazda-klasse. En wat nieuwelingen. En ja, Leuke strijden gezien. Groot Marcel veld. Dekker. Die we kennen vanuit ja. de Zwift, de Renault, ja. de oude Mazda. zijn geworden. Dat de Ford Fiesta Cup. Toch weer uh, de snelste ja. vandaag hier. Okay. Uh. Hey, maar uh, Grootveld? Uh, 18 of 19 auto's, ja, dan maar dan uh, race. er zit nog een rek in en er zullen ja. er ongetwijfeld uh, wat bij komen. Ja, als het en, als er leuke races zijn, dan komen er meer uit. bij. Ja. Mee. En iedere wedstrijd uh, hebben ze een auto ter beschikking van een gast uit de Autosport. Dit keer was het Michel Bleekmolen en andere keren uh, iemand anders uh, die bekend is uh, in de racerij. Supercars. superkart, ja. Ook leuk. Als je die ziet gaan, die uh, kartjes, over het circuit uh, met een. Ja, voor die jongens moet de snelheidsbeleving helemaal gigantisch zijn. Want je zit in zo'n klein kartje, laag bij de grond... en als je dan hunzerig opgaat richting schijfvlak, en die hebben toch wel een aardige top. Die, die draaien net zo'n uh, snelle rondetijden als bijvoorbeeld een uh, formule Renault. Hé? Ja. Ja, maar die hebben natuurlijk een gigantische pochtensnelheid. Ja. Ja, ja. De bochtensnelheid uh, ja, is bijna gelijk aan, aan de rechte eindsnelheid. En, uh, ja, ja. Dat, dan win je nou ook natuurlijk. Ja, die superkarts over het algemeen in de kart is een verjonging aan de gang. Je ziet steeds jongere binkies ja. in de kart. Zo'n uh, Lammers, vijf, tien, ja. tien jaar. Ja, 5, 6, 7, 8, 19. In die superkarts zijn er toch wat de wat oudere mannen. 12, ja. uh, <laughs> ja. twa 13. <laughs> nee, nou, <ja>, maar dat zien we daar. Hey, en dan hebben we ook nog, morgen zie ik staan, een Youngtimer Touring Car Challenge. Ja, Youngtimer Touring Car Challenge. Ook een heel groot uh, startveld met diverse auto's. Een van de voorwaarden daaraan is dat uh, auto's tot de jaren negentig uh, zijn. Dus dat zijn auto's tot okay. uh, de jaren negentig. En we zien daar uh, van Porsche tot Trabant, zien we daarin terug. Mooi. Daar stopt hij binnen, de man. De man van de afgelopen week. Hey, hey, hey. Goedemiddag, goedemiddag Jan. Hey, Hartelijk hey. welkom. Leuk dankjewel. dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja, zeker leuk. Zeker. Mooi moment eigenlijk. Hè. Niet alleen op de Jumbo-dagen zijn, maar uh, ook. Ja. ja, nou, we gaan, we gaan het eerst hebben over, over dit weekend natuurlijk. Ja, ja, Niet zo gek lang. Maar wat langer over de afgelopen week. Ja, En ja, nou, volgend jaar natuurlijk. En anders, ja. hè, dus ja. het is, hey, hoe beleef jij zo'n weekend als nu? Ja, waanzinnig. Ik bedoel, het enthousiasme wat je... Dat is natuurlijk voor het publiek wat hier is, is dat niet zo vreemd. Maar het enthousiasme wat leeft, dat, uh, dat is enorm. Maar uh, hè, je ziet ook gewoon hoe het, hoe het toch een beetje als een olievlek zich uitbreidt. Eh, dus ook de, de omliggende gemeenten een aantal bestuurders van omliggende gemeenten zijn vandaag hier. Heel belangrijk. Eh, dus die, uh, ja, tuurlijk. En uh, ja, dat... is uh, dus gewoon, die wil je zoveel mogelijk informeren. Ja. Eh, want het uh, ja, dat, dat moet wel zo zijn dat als die distractie is, dat het uh, voor iedereen ook leuk ja, is Ben je zelf de baan op geweest met LNP2 of niet? Nee, nog niet. Ik uh, doe aan het einde van de dag even wat gasten van Jumbo meenemen met de LNP3. Oh, oké, okay. in, in de taxi. Ja, want de LNP2 uh, daar kun je niemand meenemen, maar de LNP3 wel ja. Oké. Okay. Ja, hou op met je taxi Dat gaat hard geno oh. <laughs> <Dat gaat harde laughs> genoeg hoor. Dat gaat hard hoor. Ja, daarom. <laughs> hey, um, ja, afgelopen week, het grote nieuws. Uh, ja. Jij mocht het bekendmaken ja. eigenlijk. Nou ja. ja, gelukkig hadden we daar uh, een presentator uh, voor. Die ja, die bestelde. sprong op het podium. Ja, ja tuurlijk. Tol enthousiast was hij. Ja, natuurlijk. Nee, natuurlijk, ja, uh, dat, dat, dat is, soms is dat een beetje. Ik ben heel trots natuurlijk, maar het voelt ook soms een beetje ongemakkelijk. Want die, die Grand Prix in Nederland, hier in Zandvoort, die, die is die maam gewoon uh, om. Uh, uh, om twee redenen, althans. Het zijn twee namen die, uh, die dat teweeg hebben gebracht. En dat is Max en Bernard. Hm. En, uh, en natuurlijk uh, informeren wij iedereen dat... Uh, Herr Bernard die heeft natuurlijk een minderheidsaandeel in, in dat verhaal. Dus hij is een van de ja. partners. En, en uh, dus het is niet alleen uh, van hem, het circuit. En, en uh, het, de Grand Prix naar Nederland halen, dat is niet alleen door hem alleen. Nee, maar hij maar, is wel het boegbeeld van het circuit. Nou, exact. Kijk, hij heeft in de eerste plaats heeft hij natuurlijk zijn aandeelhouders meegekregen om het circuit aan te schaffen. He, dus hij is daar de aanjager van geweest. Nou, zodra ze dat hadden... is hij degene geweest die op de lobby is gegaan... voor de, voor de Grand Prix, terug naar Nederland halen. Nou, dan word je in het begin natuurlijk voor gek verklaard. Ja. Uh, in, in het gunstigste geval. En, en, uh, ja, en dan op een zeker moment... Ik doet me een beetje aan Steve Jobs denken. Die had altijd van die mooie toespraken. He, dat, dat het altijd... degenen zijn die gek genoeg zijn... om te denken dat iets kan, zijn wel vaak... degenen die het voor elkaar krijgen. Ja. En, en dat is ook wel het verhaal. Dus, dus uh, en natuurlijk zonder Max was dit hier niet geweest. Maar uh, Bernhard is hier absoluut de aanjager. Die heeft niet iedereen enthousiast gemaakt of gek gemaakt. Net jo, dat wat nou hele het hele was. team was dol enthousiast. Ja joh, maar ook als je ziet wat hier op het circuit gebeurd is, weet ja. je wel. Dat, dat niet iedere Zandvoort die loopt een stukje rechterop. He, want het is een vorm van trots dat je ja. zoiets binnen hebt weten ja. te halen. Ja. Ja. Maar ook hier uh, gewoon als, als ik hier het kantoor van het circuit binnenloop, Ja, het lijkt wel of ze allemaal een jaartje vijf jonger zijn. Ja. Dus echt hard. Stikke leuk. Ja. ja, echt leuk. Ja, dat past een puzzel opeens in elkaar, hè? Ja, kijk, uh, alleen je moet, je moet natuurlijk... Uh, ik zelf moet opletten dat ik niet uh, de nieuwslezer ben die denkt dat ik het nieuws ben. Ja, He, dus dus je is. moet ook gewoon uh, op, uh, ja, contact met de aarde blijven maken. Hè. Dus, dus uh, het, is, het is een enorm voorrecht dat we het hierover kunnen hebben. Dat we het hebben kunnen aankondigen. Uh, maar nu is het een heel lang traject uh, van ongeduld. Hè, want mensen willen natuurlijk dat die ja. volgend weekend al is. Uh, graag. Ja, en dan ja. hebben we tegenwoordig niet meer te maken met uh, de media. Hè? Oftewel uh, vroeger had je Telegraaf, AD en de Klar. GPD zeg maar. Maar nu uh, is iedereen van de media. Dus ja. we hebben nu een kleine 17 miljoen mensen van de media. Ja. Ja. En die willen er allemaal iets van vinden. En die willen allemaal iets voorstellen of iets vragen of wat dan ook. Dus om het succes van de aankondiging van de Grand Prix... En dat we hem op de kalender hebben om dat succes nu te managen. Dat, dat gaat natuurlijk een, een, een belangrijk onderdeel zijn. Directeur sportief. Ja. Jan Lammers. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Die vraag heb ik mezelf ook gesteld. Um, en Natuurlijk in het beginstadium was het van... nou wil jij directeur sportief zijn enzovoort enzovoort. Ik zei nou, zullen we niet eerst proberen die Grand Prix binnen te halen? <lacht> en want zoals ik al eerder zei... anders ben ik chef van de lege dozen natuurlijk. Dus dat schiet niet op. Uh, dus toen hebben we afgesproken van... nou dan ben je eerst maar even woordvoerder. En uh, dus, dus uh, nu is dat zover. Dus ja, direct sport, directeur sportief... dat is dat je een beetje het gezicht uh, van, uh, van de Grand Prix bent. Van de Dutch Grand Prix. Zoals dat dan uh, officieel heet. Uh, en er zijn natuurlijk verschillende... Uh, uh, partijen bij uh, betrokken. Dat is het circuit Zandvoort, maar dat is ook TIG en Sports Vibes. Ja, uh, ja. En, uh, alle twee hebben die gewoon een, een fantastische staat van dienst. Ja, TIG Sports die is in Zandvoort geweest met uh, de Kennemer. Ja, KLM ja, Open Kaam natuurlijk. Uh, prachtig evenementen. Ja. Maar ze hebben ook ervaring met de Volvo Ocean. Dat ze daar gewoon delen van de organisatie op zich hebben genomen. dus een, gro een, gro een groot bedrijf eigenlijk. Ja. Met een met, met goede achtergrond. Ja, en Sports is, is weer bekend met, met hele andere uh, sporten. Meer de breedte sporten. He, dat dat... Uh, even kijken. Ik weet niet uh, exact meer wat, uh, wat voor grote internationale EK's zij hebben gedaan. Uh, ik dacht... Uh, nou, in ieder geval... Ik dacht volleybal basketbal. Maar, maar mijn huiswerk even niet goed gedaan. Maar in ieder geval dat, dat is een heerlijke organisatie. Als dus je met die man om de tafel zit, dan, dan, dan in eerste plaats zijn het leuke gasten. Maar dat is dan even op persoonlijke tint. Maar het zijn allemaal jonge, frisse uh, mannen met, met, en vrouwen met, met, met goede ideeën en ook goede ervaringen op, op een fantastisch niveau. Dus heerlijk werken. Uh, zij hebben uh, eigenlijk nooit iets met een Grand Prix gedaan. Maar is dat verschillend om. Een e ek te organiseren of een Grand Prix? Tuurlijk, tuurlijk. Maar hè, daar er zijn wel gewoon een aantal... Hè, het, het eerste is dat als je dat beseft... dan ben je al op de helft natuurlijk. Hè. Als je denkt van nou, hè, het is hetzelfde. Dan, hè, maar iedereen staat gewoon volledig open. Dus met heel veel ambitie en enthousiasme zijn we aan de gang. Maar hè, we proberen hoofdzakelijk ons te focussen... op de competentie van het verhaal... Hè, zonder te veel pretentie te hebben. Ja, ja, ja. Hè, dus, uh, nu, uh, er is nog geen datum bekend. Nee. Maar Weet bij je wanneer die bekendgemaakt gaat worden? Nee, geen idee. Nee, okay. dat, uh, moet op de kalender voor volgend jaar wachten. Ja, ja, okay. uh, het VOM heeft te maken natuurlijk met 20 of 21 andere circuits. Ja. Die, die hebben van een meestal liggende data al vast. Ja. Oké. Okay. Nou, nou uh, Zandvoort, uh, dat uh, is er helemaal gek. Want ja. je ziet al prijzen staan van drie nachten. voor een appartement van 12,500 euro. Ja. Ik vind dat een beetje over eigenlijk. Ja, kijk mensen op een gegeven moment... Uh, ja, uh, die mensen vallen allemaal uiteindelijk in hun eigen zwaard. Uh, aan de andere kant, als de mensen zijn die het er over hebben... nou fantastisch. Ja, en natuurlijk. laten we ze vooral niet met het geld naar huis gaan... maar hier in Zandvoort achterlaten. <lacht> dus dus uh, eh, dat, dat, uh, het is aan de ene kant natuurlijk... iedere ondernemer zijn goede recht om, om geld te verdienen... als de gelegenheid zich voordoet. <tus> nou, hè, dat is fantastisch. Uh, Zandvoort bloeit op, we zien het aan alle kanten. Uh, dus de mensen die, die hebben werk. Ze verdienen wat geld en ze stoppen dat in hun eigen huizen en in hun eigen omgeving. Dat kun je zien. Hè, er was een periode waar Zandvoort een beetje aan het verpauperen was. Maar dat tijd is godzijdank gekend. Ja, mijn, en, mijn idee godzijdank. Ja, maar het is geweldig. Maar dat de, ook de omliggende gemeenten, of dat nou Bentveld, Heemsteden, Bloemendaal, Adenhout, noem ze allemaal maar op. Haalem natuurlijk. Dat, dat zijn allemaal gewoon prachtige steden, mooie omgeving, Overveen. Uh, dus dus uh, dat, dat, uh, die hebben natuurlijk uh, in eerste instantie uh, misschien het gevoel dat, dat wij gewoon uh, over hun paden uh, natuurlijk uh, rijden. Maar ja, je, je moet er denk ik toch samen instaan als... Ja. als uh... Er moet overlegd worden. Nou kijk, waarom is, is, uh, is Heemsteden en Adenhout en al die omliggende plaatsen en Overveen... waarom zijn dat leuke plaatsen en mooie plaatsen om te wonen? Omdat je dicht aan zee zit. Ja, He, dus het is dankzij, uh, want wij zijn natuurlijk niet alleen het strand van Amsterdam... maar we zijn ook het strand van die omliggende gemeenten. Ja. He, dus het is dankzij uh, Zandvoort dat die omliggende gemeenten ook allure hebben. En uh, hoewel uh, Haarlem natuurlijk gewoon... Uh, een prachtige stad is die, die Zandvoort wat dat betreft niet nodig heeft maar het zijn, het zijn gewoon voor die situaties waar je toch zou moeten kunnen zeggen van nou het is dankzij en ondanks dus ondanks dat Zandvoort hier ligt met zijn drukte door die steden heen zijn het een mooie omgevingen om te wonen, maar ook een klein beetje dankzij, want iedereen alles wordt een klein beetje opgewaardeerd in de omgeving nou is er in de gemeente is er geld om randevenementen te organiseren. Hm. Heb jij enig idee wat ze daarmee bedoelen? Uh, nou, met, met zoveel mogelijk inlevingsvermogen natuurlijk gaan kijken van nou, hè, hoe, hoe kun je de mensen zoveel mogelijk een uh, plezier doen. He, de, de, de Grand Prix zal ook uh, veel meer het karakter krijgen van een festival. He, dat er gewoon echt letterlijk voor, voor iedereen die komt gewoon uh, iets te doen is. Het is anders dan in het verleden? In, dan in 84, 83, 82, noem maar op? Ja, dat, natuurlijk, hè, gewoon omdat dat kun je nog niet hetzelfde krijgen, al heb je het graag. Ja. Hè, dus de hele wereld is veranderd, hè, ten opzichte van 1985, hè, gewoon de tijd van de gulden. En er was nog geen uh, internet, nou net aan, de beginselen. Uh, hè, dus, dus net in die periode begon dat, er was nog geen uh, commerciële tv, uh, hè, sociale media, hè, dat is weer een, een, een medium in een medium. Dus, dus uh, al die dingen bestonden allemaal niet. Uh, dus dus uh, ja, je kunt tegenwoordig uh, op allerlei manieren veel slimmer uh, reizen en verblijven. Dus uh, het wordt, wordt ook weer, zoals de familiedagen, voor het hele gezin is er wat te doen. Dat is absoluut de, de insteek. En uh, we hebben ook mooie partners. Hè, zoals PON. Nou, hè, PON heeft besloten om niet mee te gaan doen. Of te gaan sponsoren. Of, of een partnership aan te gaan. Uh, met een van, die, van, van de merken. Hè, Porsche, Audi, Volkswagen. Ja. Noem maar op. Hey, ze hebben natuurlijk een enorm bedrijf. Met enorm veel producten. Maar ze hebben er gewoon voor besloten. van, nou, We gaan het doen met Gazelle. Uh, Nederland of Fietsland. Ja. Ja. En, uh, en het is natuurlijk zo dat... Uh, uh, kijk, iedereen die... die, die, die kan op zijn eigen manier uitzoeken hoe hij hier naartoe wil. Belangrijk. Uh, alleen, uh, wij hebben natuurlijk ook wel een zorgplicht... Uh, naar de omliggende gemeente... Uh, om, om het wel allemaal te organiseren. En goed te organiseren. Dus we gaan geen mensen in een doodlopende straat uh, sturen. Als de parkeerterreinen hier vol zijn, dan zijn ze vol. Ja, klar. En, en, dan, dan, uh, en dan moet je ze gaan informeren waar ze wel terecht kunnen. En als ze daar dan zijn, moeten daar ofwel pendelbussen zijn... of er zijn ook mensen die gaan iedere dag op de fiets naar hun werk. Nou, die zullen het ook niet erg vinden... Uh, uh, om dan het laatste stukje ja. op de fiets te gaan. Ja, en, het, het is in ieder geval een hele organisatie... om absoluut, zoveel ja. mensen hier naartoe te krijgen... en weer veilig terug te krijgen. Nou, en we hebben... het uh, is absoluut onze, onze ambitie... om er gewoon ook de groenste Grand Prix van te maken... op de kalender. En uh, wat met name bij FOM heeft aangesproken... het Formule 1 Management... Uh, dat is uh, niet alleen... dat het... Uh, he, al, die, al die bekende factoren... niet vanwege de historie... maar het is ook gewoon van de frisse aanpak... en, en de... De, ...de goede, leuke, verfrissende ideeën... ...die hier vandaan gekomen zijn. Eh, de, met name dus het stukje duurzaamheid. Hè, want want dat, dat, dat klinkt misschien... ...heel, heel uh, uh, ja, uh, moreel en uh, politiek correct. Maar het is ook logisch. Hè, want want uh, je, je, als, als je dan hier in die duinen ligt als circuit, dan is het natuurlijk ook een mooie gelegenheid... om die mensen die hier naartoe te komen, die duinen, gewoon van die duinen te laten genieten. Ja. Nou, dus als je dan... Hè, er zijn mensen die komen misschien via Noordwijk op de fiets... of uit Muiden, of wat dan ook. Maar als je gewoon op een van de, van de grote locaties waar wij dan uh, mee in gesprek zijn... als je daar een parkeergelegenheid kunt, uh, kunt krijgen... en je kunt faciliteren dat ze daar fietsen hebben, elektrisch of anderszins... ja, dan kunnen mensen gewoon door die duinen hier naartoe gaan. Ja. Ja. En dat is echt geen straf, dat weten wij allemaal ja, hier niet, dus dat is fantastisch. Ja. Dus dan kun je die mensen juist uh, van die duinen laten genieten. Ja, neem in ieder geval je camera mee voor dit hele mooie Ja, plage. natuurlijk. Hè, want uh, we, we hebben natuurlijk, soms zijn de, zijn de herten een overlast geweest. Maar ja, aan de andere kant vinden we het allemaal geweldig als we ze zien lopen. Ja. Als en als maken we snel dat... een fotootje. Hè. Dus ja. uh, Iedereen die staat ervoor stil en maakt foto's van is altijd. Ook oh, zandfotos. Ja. Ja, ja, ja. Ja, zijn deze dagen nou een klein beetje een generale repetitie voor jullie? Nou, ze zijn wel interessant. Uh, we hebben natuurlijk al, al wat, wat, wat, uh, wat ervaringen natuurlijk in het verleden met we hebben een poosje geleden natuurlijk de A1 Grand Prix gehad hier. Nou, eh, ik denk niet dat het nog zo goed georganiseerd was eh, toen als nu. Om logische redenen. Je leert iedere keer weer. Maar eh, als je ziet vanochtend eh, geen files hier naartoe. Um, maar um, wat je daar wel van leert is dat als straks om drie uur iedereen besluit van nou we gaan naar huis. Dan heb je file. Ja. Eh, dus de kunst ligt eh, in het informeren van de mensen. Eh, van de spreiding. Ja. Eh, ik bedoel, naar nou, de, de, de TT van, van Assen heen ook geen verkeer. Maar op de terugweg hebben ze ook uren in de file gestaan nee, vorig nee, jaar. Nee, nou, wat nee. je daarvan is dat ook al ligt jouw... ...in één keer naar huis willen. En uh, dus daar willen wij gewoon de mensen... ...via de media, is ook een uh, gedeelte... ...zie ik dat als mijn taak. Ik wil die mensen gewoon informeren... ...van nou, denk er nou helemaal niet over na... ...gewoon om, om voor acht uur thuis te willen zijn. Uh, wat is tenminste mis? Een uurtje of uh, tien, elf... Uh, ...hier, hier s'avonds lekker in het dorp... ...of aan het strand uh, gewoon nog, uh, nog even wat te drinken. Wat jij dinsdag ook zei... ...maak er een lang weekend van. Ja, nou ja, dat is niet, niet voor iedereen weggelegd... Nee, die ...dat je het wel. niet heeft. Hè, maar, maar, maar, maar blijf in ieder geval... Gewoon 10, 11, 12 uur s'avonds en dan rij je zo naar huis. Als het mooi weer is, is in het dorp alles te doen. Vooral ja, op het strand. Kijk, ja. ze zeggen wel eens: van, van, als je naar de hemel wil, moet je bereid zijn om te sterven. Dus je moet ergens natuurlijk, hè, als je een hartstikke tijdje wil. wil, ja, dat gaat ook niet in drie minuten. Nee. Nee. Dus je moet gewoon consequent zijn uh, in, in, in uh, je verwachtingspatroon. Hè. En als je gewoon hier naar die Grand Prix komt, moet je niet. ...om s'avonds om zeven uur thuis te zijn. Nee, dat, dat, dat lukt dus, ook niet. Dus uh, accepteer dat, ga zo ja, laat mogelijk weg. Ja, dat en dat uh, is natuurlijk precies hetzelfde. Is ook zo, we hè, Wij hadden vroeger... ...en, dat, ja. en die, die stonden tot twee, drie uur s'nachts in de file. Ja, nou, we hebben ook wel op de grote evenementen gehad... ...dat je tot s'avonds half negen in de file stond. Nou, jullie als inwoners hiervan, nou, dat maken wij zelden mee. Ja. Ja, ja. Oké, okay, Jan. Het uh, klokje van Gehoorzaamheid tikt eigenlijk. Ja, natuurlijk. Sorry dat jouw... ik wat later was. En dat ja, anders had ik uh, nog maad... meer kunnen doen. Ja, nee. Dat, dat, uh, ik, ik kan echt geen honderd meter doen. Of, uh, -jij, meter bent voor, uh, jij bent voor journalisten een, een weelde. Nou, nou, want je blijft je. praten. Dankjewel. <laughs> jullie Dank, voor Dank dankjewel je wel. Dank je wel voor je enthousiasme. Dank je wel voor je tijd. Praat, <laughs> en we hebben het nog wel eens een keertje daarover. Ja, Dank je wel, Jan. Veel succes. Hoi. We gaan afsluiten met muziek. Cor, even klaarstaan. Nee, James Brown. Goed, we gaan naar uit met James Brown. Dit was één uh, uurtje uh, gouden oude vanaf het circuit. Dankjewel. Dank Dankjewel. Dank dank en ook uiteraard... Zandvoort. Ja. Zandvoort. Ja. Golly. Ah! Sugar and Spine I feel Nice Sugar and Spine